Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In de Brusselse gemeente Anderlecht is een verdachte aangehouden. Of er een verband is met de aanslagen van gisteren is onduidelijk. Belgische media melden aanvankelijk dat het ging om de gezochte Najim Lajravi. Hij wordt in verband gebracht met de aanslagen op de luchthaven om gisteren en die in Parijs in november. Nu trekken zij die berichten in. In België is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen van gisteren in Brussel. In het gebouw van de Europese Commissie, dicht bij het getroffen metrostation Maalbeek, stonden het Belgische koningspaar premier Michel en de Franse premier Vals stil bij de gebeurtenissen. Een herdenking op het Beursplein in Brussel werd verstoord door een schreeuwende man. In Nederland werd ook op veel plaatsen een minuut stilte in acht Zo hielden de radio- en tv-zenders van de NPO een minuut stilte. Op de Belgische ambassade in Den Haag is vanmiddag om vijf uur een moment van stilte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat er na de aanslag op Vliegvadsavonden twee Nederlanders worden vermist. Limburgse media meldden dinsdagavond al dat de familie van de twee een broer en een zus voor hun lot vreesde. De ambassade doet er volgens minister Koenders alles aan om bij de Belgische autoriteiten snel duidelijkheid te krijgen. Het Nederlandse consulaat-generaal in Istanbul is vanochtend uit voorzorg ontruimd en gesloten vanwege mogelijke terreurdreiging. Minister Konders van Bijlandse Zaken geeft Nederlanders in de stad het advies om het gebouw van het consulaat te mijden. Vorige week was er in dezelfde straat een zelfmoordaanslag. Over het soort dreiging wil het ministerie niet zeggen. In het consulaat waren op het moment van de ontruiming zo'n 40 medewerkers. Het weer op veel plaatsen bewolkt en af en toe wat motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen is er weinig verandering. Dit was it, in het Innoës Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Nee, maar Schubert was echt een romanticus. He. Alles wat een romanticus nodig had, dat had hij. He. Syfilis had hij. Oh. Uh... Net als uh, Tchaikovsky. He. Cholerie, cholera. Cholerie, cholera. cholera. Ja, het is niet prettig, maar je krijgt er wel hele mooie muziek van. Ik, eh, ik speel van Schubert even een van zijn onvoltooide melodieën. Hij maakte zelden iets af. Geen tekst en ook niks afmaken. Hij heeft ook nooit veel verdiend, Schubert. Hè? Dus, eh, pas op zijn 32e begon hij een beetje omzet te maken, maar toen was hij al een jaar dood. Hè? Schubert, hè. <tus> Hoor. Maar ja, je weet niet waar het over gaat, hè? Wat? Hè? Hm? Hm?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 standards, rock standards. Elk zanger is je bij een beetje zingt dit nummer, geloof ik wel. <middels> We de alle zangeres die ik erbij. Onze band gaat hebben, die zongen het allemaal hoor. Oh nee, een, ja, wel allemaal. Kiki D dus. And I got the music in me! En uh, dan zometeen gaan we onze prijsvraag doen. Hè? Want dat uh, is ook heel belangrijk natuurlijk, dat we dat gaan doen. Maar we doen er even één liedje. En uh, dat is ook leuk. Ja, natuurlijk. Het is Nathan Sykes. Over and over again.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 over and over again Oh, Net een Sykes samen met Ariane Grande. Dan liet het over en over again. Ah, er worden nog wel eens mooie dingen gemaakt vandaag de dag. Maar we gaan toch weer even terug in de tijd. We gaan naar show Waddy Waddy Waddy. Waddy eh, Waddy Waddy Waddy Waddy Waddy. Het is weer bijna Pasen, jongens. De, de, ik zag gisteren dat de vlaggen bij de rotonde, bij de waterleidingduinen en zo... bij die unicum weer opgehangen zijn. En dan weet je dat in Zandvoort dus het badseizoen weer begonnen is. Ja, en dat is lekker. Zo lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en vandaag is dat Barbara Gruts, dames en heren. Of Gruts, moet ik Gruts? Hè? Have the guts of C. Gruts. Uh, have the guts en C. Gruts. Kijk, dat vind ik een goeie. Uh, Barbara is van uh, een van de, van de prachtige strandtenten nummer 12, hè, als ik het goed heb. Klopt. Ja, en uh, nou ja, het strandseizoen gaat weer beginnen. Ik hoop dat het met paas een beetje mooi weer is hè, voor jullie. Het zou heerlijk zijn. Ja, hè? Goed in de microfoon praten als je wil. Dan horen we je goed. Anders weten we straks niet waar het over gaat. Ingrid, ga je gang. Ja, dankjewel Ruud. Wat onderscheidt jou van andere strandtenten is mijn vraag eigenlijk. Oh, dat is een hele goede vraag. Uh, er zijn zoveel leuke strandtenten. Uh, met ieders eigen publiek. Uh, waar iedereen uh, zichzelf thuis voelt. En ik denk dat wij uh, een hele leuke groep mensen hebben gevonden. Die zich thuis voelen aan zee. Uh, lekker ongedwongen. Um, we zijn niet hip. Uh, we zijn niet in. We zijn niet uit. We zijn gewoon <lacht> zoals je bent. En of dat op hakken is of slippertjes. Uh, iedereen is bij ons welkom. Ruud was even aan het gebaren. <lacht> even afgeleid. <lacht> ja. Welke evenementen kunnen we nog verwachten van AZ? We hebben in ieder geval een heerlijke paasbrunch. Uh, eerste en tweede paasdag. Um, ja, daar zijn we nu een beetje aan het oriënteren wat we allemaal dit jaar gaan doen. Uh, we hebben in ieder geval lekkere menu'tjes uh, waar we uh, veel uh, mee gaan uh, profileren. Uh, lekker kennis maken met uh, alle lekkere dingen die we aan zee uh, doen. Kun je iets meer vertellen over het uh, paasbrunchmenu? Uh, de paasbrunch kost 20,50 euro en dat krijg je koffie en thee onbeperkt. Een glaasje sap, uh, melk of karnemelk, lekker yoghurt met uh, bosbrugjes en granola. Diverse broodjes uh, met heerlijk beleg. Zalm, eieren, oude kaas, jonge kaas, brie, ossenworst, coppa di parma, mini garnalen kroketjes, champignon kroketjes, lekker zoetigheid, groene salade en een gebonden kippensoepje. Dat klinkt heerlijk. Dat geloof ik ook, ja. ja. <laughs> jullie hebben ook een clubkaart. Is dat het eerste jaar dat jullie dat doen? Nee, hey, vorig jaar zijn we begonnen met de clubkaartactie. Um, voor een clubkaart... Um, uh, dan krijg je het hele jaar, een, uh, het hele strandseizoen, een, een strandbedje. En uh, je hebt gebruik van het toilet. En je krijgt daarnaast 10% korting op de drankjes. En uh, het is vooral heel erg belangrijk dat je je thuis voelt bij ons. Dus of je dan een uurtje even lekker op een bedje komt liggen of even een kopje koffie komt doen. Uh, we zijn blij met je. Ja. Wat kost zo'n clubkaart? De clubkaart kost dit jaar 75 euro. Maar hoe eerder je hem koopt, hoe goedkoper die is. Dus hij is nu uh, 50 euro deze maand nog. Ah, dat is prettig. Ja, ja. zeker. Leuke bijkomst. Ja. En vanaf volgende maand kost uh, 60. Ja. Mm. <laughs> wees er snel bij. Het ja. heeft natuurlijk van alles te maken met het hoogseizoen. Straks. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. ja, Je hebt gelijk. Ik ja. vind het een slimme zet. 50 euro voor een clubkaart. Zeg. Nou, dat is mooi. En dan heb je het hele jaar ook gegarandeerd. Een beetje. Is dat gewoon uh, gegarandeerd? En nee, garanties geven we helaas niet. Net nee. zoals we ook geen garanties hebben voor de zon. Nee. Um, dus wees er gewoon snel bij. We hebben op zich genoeg bedden, maar we reserveren dus niet. Nee, nee, oké. Okay. Hoeveel bedden hebben jullie? Uh, meer dan 300. Oh, dat zijn er veel. Oh. Ja, hoor. ja hoor, ik maak me ook nog geen zorgen. Okay. En uh, ja. Zijn al die 300 clubkaarten ook verkocht? Uh, ja. ja. Ja? Goed? Ja. ja. Top. En ja. wat ik vooral heel erg leuk vind, dat is de, dat de mensen die vorig jaar een clubkaart kochten, dat die er dit jaar weer bij zijn. Leuk. Ja, Ja, ja het is hartverwarmend. Ja, zeker. Ja. Uh, uh, waar zitten jullie precies? Ter hoogte van... Uh, is het jullie... Want 10 ken ik geloof ik wel. Wij zitten twee tenten rechts van uh, 10. Is dat richting Bloemendaal of is dat richting het centrum? Richting Oh Richting Bloemendaal. Ja. oké. Okay. Dus het zit op een mooie plek uh, tussen het station en het, uh, en het centrum in. 10 ja, ja. is nautiek, toch, of niet? Of, of zie ik dat nou, verkeerd? Beatsclub 10? Ja, Beatsclub Tien. Nee. 10, oh, ja. 10 is, drie, uh, is 23 volgens mij. Ja. Oh, dan ja. zit ja. ik helemaal... Ik zit heel verder... <gullendael> nee, dan zit ik helemaal de andere kant op. Oké. Ja, nee, dan zit ik even voor mijn oriëntatie. Ja. <laughs> ik wist niet wat de, de tien zit. Ja, ik ben er wel eens geweest, maar de, dan weet je dat niet precies. En eh. hey, we gaan zo verder praten. Het is eh. leuk. We gaan zo even verder babbelen. Maar eerst even voor de noodmodige gezelligheid even een stukje muziek. En als je op het standbedje gaat liggen, krijg je een kus van mij. <laughs> kus eens. Als ik wakker word, op Ja, kus van mij. Kom op van huis zo fraai. Jij krijgt de kus van mij. Bij dank je wel en alsjeblieft. Jij krijgt de kus van mij. Je bent zo mooi en alleen maar lief. Van zijn laatste album. hem. kus van mij. is Ja. En uh, Ingrid gaat nog even verder praten met Barbara. Ja. gruts van die lekkere tent. Aanslee, nummer 12. Ja, oké. Barbara, er bestaat. Bij jullie er ook de mogelijkheid om iets af te huren voor een privéfeest? Jazeker, we hebben een hele leuke uh, uh, aparte ruimte. Dat noemen wij het strandhuis, omdat het ook heel huiselijk is ingericht. Dan zit je bij de uh, houtkachel, grote tafel waar je met je familie lekker kan gaan zitten. Eigen barretje en een uh, lekker gedeelte van het terras wat uh, speciaal voor het strandhuis beschikbaar is. Moeten ze dat uh, apart afhuren, dus is daar een prijs aan bevonden? Um, vorig jaar um, hebben we geprobeerd om daar zoveel mogelijk mensen gebruik van te laten maken. En met heel veel leuke uh, en enthousiaste reacties. Uh, we gaan het dit jaar wel ietsje zakelijker aanpakken. Ja. Dus als, er, um, uh, als je de ruimte wil gebruiken en, en je verbruikt, ook uh, uh, hapjes of drankjes, dan uh, wordt dat verrekend. En anders is het uh, 250 euro voor de locatie zelf En hoeveel personen kunnen daarin? Um, we hebben laatst een heel leuk trouwfeest gehad. Toen hebben er 60 uh, man uh, staan dampen en uh, staan dansen uh, met, uh, met een groot gemak. Uh, maar het is ook een hele leuke ruimte waar je gewoon met z'n tien aan tafel kan zitten. Voor een vergadering bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Mag je je eigen muziek uh, verzorgen of regelen ja. jullie dat? Uh, je mag je eigen muziek uh, verzorgen, maar uh, wij hebben er ook wel iemand voor die dat ook heel leuk kan. Ja. We noemen geen naam, hè? We noemen geen nee, naam. oké. Okay. <laughs> oh, waarom niet? <laughs> mag wel, zeg ja, maar. Nou, Willem Bruist is bij ons een graag geziene gast... die uh, voor een hele leuke muzikale noot zorgt. Dat doet hij zeker goed. Ja, absoluut. Ja, dat ja. weten wij. Ja. En wat ik heel erg leuk vind bij, bij het strandhuis is... Uh, je hebt het vaak over uh, heisessies, brainstormen op de hei. Maar het strand is daar eigenlijk ook zo geschikt voor. Met prachtig uitzicht op zee is dat een hele goede plek... om uh, workshops te houden of ja. te kaderen. Zullen we ook wel sportieve workshops? Of? Ja, zeker. ja. Ja, Van alles we, nog wat? Ja, we werken met uh, Kunstgras samen. Dat is een eventbedrijf. Uh, en uh, dan krijgen we hele leuke uh, uh, ja, opdrachten. Zij zorgen voor de activiteiten. Uh, Boer de Beach Golf bijvoorbeeld op het strand. Ja. Uh, en wij zorgen voor een goede barbecue. Gezellig. Ja. Ja, dat willen we ook wel, uh, Ruud. Ja, op. ja. Barbecue? Ja, ja lekker hè? Oh, ja, ja. Je wees bent welkom. <laughs> we zullen het eens dus gaan bekijken. Hey, uh, we gaan eens even. Uh, um, straks komt natuurlijk na het nieuws. Zometeen komt uh, de aanbieding. En die is erg leuk, hoor, dames en heren. En om kwart voor twee maken we bekend wie dat gewonnen heeft. Ook dat nog. Uh, zoiets. Maar we gaan nu eerst naar het Regionieuws. Van half twee. Doei! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol. De gemeente Zandvoort meldt dat het huisvuil van Maandagwijk op tweede paasdag 28 maart niet wordt opgehaald, maar een dag later. U kunt uw vuilcontainer dus alsnog aanbieden op dinsdag 29 maart. Johan Remkes is herbenoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning... en zijn tweede termijn van zes jaar gaat in op 1 juli aanstaande. De suikerfabriek Sugar City in Halweg was gisteravond verlicht in de kleuren van de Belgische vlag. De suikerfabriek wil hiermee tonen dat het meeleeft... met de nabestaanden van de slachtoffers... die gisteren bij de terreuraanslag in Brussel om het leven kwamen. Het personeel van de Nederlandse spoorwegen... wil vandaag niet op Brussel rijden. Dit schreef de FNV gisteren in een brief aan de directie... Eerst moeten er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tussen Roosendaal en Antwerpen. De medewerkers zijn zeer ontdaan door de aanslag van gisteren en sommigen zijn ook bang. De FNV heeft de directie gevraagd om de brief te beantwoorden voordat de trein vandaag gaat rijden. Of er al geantwoord is, dat weet ik nog steeds niet. Gaan we naar de agenda. Op zaterdag 26 en zondag 27 maart zijn er de DNRT-paasraces op het circuitpark Zandvoort... Hij begint de 26e om 9 uur en eindigt 27 maart om 6 uur s avonds. Bezoekers die met de auto komen kunnen deze voor 6 euro achter de hoofdtribune parkeren. De toegang is gratis. Zondag 27 maart is er een paasborrel in het wapen van Zandvoort aan het gasthuisplein. De zanger Michael Knoebe zal hier optreden. Hij speelt onder andere singelong, country en pop. Het begint om 5 uur s middags en eindigt rond half 8. De toegang is gratis. Zondag 27 en maandag 28 maart kun je brunchen bij zee Strandclub 12. De start ligt tussen 11 uur en 11 uur 30. De brunch kost 20,50 voor volwassenen. Met een clubkaart betaal je 19,50 en kinderen onder de 12 betalen 10 euro. Er wordt onbeperkt koffie en thee geschonken. Graag reserveren via telefoonnummer 06 31 007 600. Maandag 28 maart, tweede paasdag vanaf 8 uur, is Sven Devens de afsluiten van het paasfestival bij het podium De Voorstin aan de Koninginweg 44 in Hilversum. De Sven Davis band gaat daar optreden en ze spelen onder andere pop gecombineerd met soul, jazz en funk. De zanger Sven Devens schrijft ook eigen nummers en was onder andere te gast bij het RTL4-programma Hollands Car Talent en het 3FM-ochtendprogramma van Giel Belen. Sven is de zoon van onze Charles Duyf, dus daarom heb ik dit even op de agenda gezet. De toegang is gratis. Dit waren nieuwsberichten en agenda uit de regio. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkustweerbericht luidt als volgt: Vandaag zijn er wolkenvelden en af en toe is ook de zon te zien. Over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur ligt rond de 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog en de temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen blijft het algemeen ook droog en soms zien we nog de zon. De wind waait uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het weerbericht.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 Was het gestoken? Met een mug of zo? Oké, okay. verzoek van Ingrid was het uh, liedje van de sidekick. Woehoe! Ja. Waarom stitches? Ben ingestoken of zo? Ja, heel goed, ja. Okay. Lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteert dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, vandaag bij ons in de studio Barbara Gruts. En die is van strand 12 aan zee. En uh, die heeft een hele lekkere aanbieding. Toch? Ja, zeker. Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd. Laat ze horen. Ja. Um, wij zijn... Um... Ik ben een groot fan van Oostenrijk en in Oostenrijk eet je tussen de middag wel eens een breteljauws en dat is een houten plank en daar ligt heerlijk rauwkost op, lekker vlees, lekker kaas, goed boerenbrood en dat is wat we vorig jaar zijn gaan doen ook bij ons op het strand. Uh, wij noemen het van de bovenste plank en dat willen we ook graag aanbieden aan uh, twee personen. Uh, wat ligt er allemaal nog precies op? Uh, heerlijke oude en jonge kaas van uh, de kaashoek waar we mee samenwerken. Um, lekkere uh, coppa di Parma, ossenworst, oh. uh, uh, lekkere augurkjes, uh, uh, voldoende rauwkost, gezouten roomboter. Gewoon een lekker, lekker plankje waar je, waar je heerlijk van kan snoepen. Dat klinkt heel goed. Ja, dat is het ook. Ja. Zo. Nou, dat is, dat, uh, het, het water loopt met mijn mond in eerlijk gezegd, als ik, uh, als ik eerlijk ben zeg. Maar uh, ja... Ja, ik ben weer medewerker van dit programma. Mag we die ik, nee, je ik ook niet meedoen. Volgende keer uh, kom ik een plankje voor jullie brengen. Ah, wat is ah, Geweldig. Ah, dat vinden we nou nog eens lief. Ja. Ja. <laughs> super. Dat vinden, we, dat vinden we allemaal super. Dan kunnen we een echt lunchje tenminste. In ons. Ja. Ja. Hey, uh, nou dat is ontzettend lekker. Weet je wat we doen? We draaien één plaatje om het spannend te houden. En daarna gaan we bekendmaken wie gewonnen heeft. Zullen we dat we doen? Ja. Dat doen? Dat gaan we doen. Ja? Gaan we doen hè? Doen we één plaatje... En dan gaan we bekendmaken maken wie er gewonnen heeft. Het zijn de Eagles. Live on the Fast Lane. was terminally pretty Om Het lekker spannend te maken. Uh, want we gaan natuurlijk zo meteen uh, vertellen wie uh, de, die heerlijke prijs van, uh, die, van de bovenste plank gewonnen hebben. Oeh! Nou, één nee, ding zeker, ik ben het niet. En nee. ook niet. Ingrid ook niet. Maar wie zal het dan wel doen? Nou. Zo so lekker, lekker, lekker.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 Ja, lekker in Zandvoort. Nou, uh, we gaan het beleven wie de prijswinnaars zijn. We hebben geen tromgeroffel. Dat moeten nee. we nog eens opzoeken. eigenlijk. moeten zelf een tromgeroffel doen. Ja, uh, zelf, uh, doen. <laughs> uh, we hebben geen tromgeroffel. Maar nou, jongen, uh, dames, ik ben benieuwd. Ja, wie, ga je gang, wie... Barbara? Eens dus even kijken. Dit is... Benny Kerkman. Benny, van harte welkom voor een lunch voor twee personen bij Aanzee. We ontvangen jullie graag. Van harte gefeliciteerd, Benny. Met deze prachtige prijs. Benny, dat bof een hè, die Benny. Die bof hoor, die Benny. Ja, zeker. Ja, die gaat lekker eten bij uh, Aanzee. Strand nummer 12. Uh, van de bovenste plank. Nou, Benny, uh, we nemen contact met je op. En het komt allemaal goed. En het staat allemaal op onze Facebookpagina. Daar gaan we ook nog eventjes uh, uh, uh, dat, dat allemaal neerzetten. En, uh, oh ja, ik moet dat uh, toch even weer checken. Ik ben dan toch weer nieuwsgierig. Ik ga toch even weer... Even kijken, Ingrid. Ja? Ja, ik ga toch weer even kijken. Hoeveel uh, volgers ja, we hebben. Hoeveel er nu zijn. Want het moeten de 350 worden. Hè? Dat, ja. ja, dat moet dat eigenlijk. Willen wij, vandaag, dat willen wij. Ja, het <laughs> moet vandaag eigenlijk wel gebeuren. Dat het de 350 worden. Maar het zijn er 346. Dus, uh, dames en heren, kom op nou. Allemaal Help. delen, zeg ik die ja, pagina. delen. Help ons even aan die vier uh, extra. Dat we de 350 hebben. Ja? En uh, als we de 500 halen. Dat beloof ik, dan heb ik een hele aparte aanbieding. Maar dat wordt heel spannend. Aha. Maar dat moet, ik doe dat pas bij 500. Want ik bedoel, kijk, uh, we kunnen wel allerlei dingen doen, maar we doen pas bij vijf. Nou, Benny, uh, van harte gefeliciteerd. Uh, we houden contact met je. En je kunt binnenkort lekker gaan lunchen bij 12 aan de zee. Barbara. Ruud. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, we, we, we kijken uit naar die plank. Die komt er zeker. Ja, ik ben benieuwd. Als natuurlijk Willem op jafel. Die komt er heel zeker. Komt allemaal goed. Oké, okay, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar Brad. Past wel bij lunch, toch, Brad? Die mag de, je houden. De Guitar Man. Ja.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 find another place to play night after night to treat you right baby it's the guitar man right right right who's on the radio you go listen to the guitar man En dat was dan natuurlijk bread en bread. Dat past weer heel goed bij, uh, bij lunch. Hè? Ja, broodje bij lunch. Dat is lekker. Ik zit ook op mijn broodje te wachten. Heerlijk straks. Oh, oh. En, en is de lunch al voorbij. Maar uh, het is... Uh, we hebben nog eventjes... Ik ga nog een paar plaatjes doen. En uh, zometeen de vinyljaren natuurlijk. En uh, vandaag met de albums uh, Please, Please Me en Fire and Water van de uh, band Beatles. En free en uh, het uh, wordt allemaal gezellig en leuk. En weet ik het allemaal niet. en uh, uh, ja De vinyljaren, we hebben de formule weer een beetje aangepast. Dat ga ik u vast vertellen. We hebben de formule weer een klein beetje aangepast. Want uh, we gaan het uh, weer een beetje anders doen. Uh, we vonden dat, uh, uh, dat er iets meer vinyl in moest komen. Dus we hebben één klassiek album. Uh, dat worden er nu twee. En eh, wat minder aandacht voor die vinyl 50, dat gaan we wel doen. Maar alleen de meest interessante nieuwe binnenkomers. En dat doen we dus in twee blokjes van, eh, nou ja, zeg maar tien minuten. Daar besteden we aandacht aan de nieuwe binnenkomers op vinyl. De top drie laten we verder zitten. Die is toch vaak heel vaak hetzelfde. En eh, dat laten we verder eh, voor wat het is. Dus uh, we gaan het een klein beetje aanpassen, en uh, zodat we weer wat meer aandacht aan vinyl kunnen besteden. En uh, wat we ook nog even een oproep doen uh, aan mensen, dat is ook wel leuk. Mocht u thuis nog heel veel vinyl in de kast hebben staan, dat kan natuurlijk, dat u nog heel veel mooie LP's heeft. En u uh, wil die ons ter beschikking stellen, want onze platenkast die is ook niet even gedurend. Uh, en anders moeten we zoveel in herhalingen gaan treden. Dus mocht u nog leuke platen hebben, nou, en u vindt ze leuk om die in ons programma te laten horen, nou, uh, dan uh, uh, laat het ons weten en dan komt dat allemaal goed. Oké, okay. nou. Hé, hey, hey, wat een verhaal weer. Dit is Linda Ronstadt. And you're no good. Geldt niet voor de beide dames hoor. Nee. In de Ronstads We kennen het ook natuurlijk We kennen een 60's uitvoering van de Swinging Blue Jeans en, uh, Maar dit was een, uh, een hele lekkere remake Goed, snel, nog eentje Ik heb er nog eentje Ja, nog één. En dan, uh, dan zit dit programma er weer op het, is, het gaat snel Het gaat heel snel Maar we hebben er nog één. En uh, die is van Credence Clearwater Revival Yeah En dat heet Fortunate Son En dat is de laatste voor vandaag ja En zo zit het er dan weer op. Hè? Dan hebben we het weer gehad, het hele feest. Ja, de lunch en zo. In, uh... Ja, en die moet je ook hebben. Zo, muisje. Pas op de poes. Um... Dat is wel een hele rare tekst <laughs> Wel nee. <laughs> Welk muisje past op de poes? <laughs> Goed, uh, dit was zeer lust voor deze 23 e uh, maart 2016. Deze woensdag morgen ben ik er weer samen met Dolly, uh, Ingrid. Ja, Ruud. Dank je weer voor al jouw fantastische bijdrage vandaag. Graag gedaan, Ruud. Jij ook. En uh, wij gaan ons opmaken voor weer uh, een echte live finale jaren. Dus tot zo aan de andere kant van het journaal van twee uur.